Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De boerenacties bij distributiecentra van supermarkten... leiden hier en daar tot lege schappen. Ook kunnen supermarkten niet alle online bestelde boodschappen bezorgen. Boeren vinden dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen... en te veel uit het buitenland halen. Daarom blokkeerden ze distributiecentra in onder meer Raalte... Zwolle en het Gelderse Oosterhout. In Raalte hebben de boeren intussen een gesprek gehad met Jumbo. Ze eisen ook een gesprek met Albert Heijn. Amerikaanse ziekenhuizen krijgen waarschijnlijk vanaf maandag de eerste dosis van het coronavaccin van Pfizer. Gisteravond werd het vaccin goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder en direct daarna is de distributie opgestart. Dat gebeurt met speciaal ontwikkelde containers met droog ijs, omdat het vaccin moet worden bewaard op ruim 70 graden onder nul. Maandag krijgen 145 ziekenhuizen het vaccin geleverd. Dinsdag en woensdag volgen nog ongeveer 450 locaties in de VS. In de drie weken daarna kan het Pfizer-vaccin naar verwachting ook worden geleverd aan bijvoorbeeld lokale apotheken. Met de brexit in aantocht zijn de Britten vis en friet aan het hamsteren. Nederlandse leveranciers van die producten merken dat de vraag flink is toegenomen, soms met wel 50%. Britse winkels en snackbars willen het aanbod van fish en chips na 1 januari veilig stellen. Het Verenigd Koninkrijk verlaat dan de Europese interne markt en het is onzeker of er dan een handelsakkoord is. Dat moet dit weekend duidelijk worden. Fish and chips wordt gemaakt van kabeljauw en die vis wordt door de Britten zelf nauwelijks gevangen. Daarom zijn ze voor hun favoriete gerecht grotendeels van het buitenland afhankelijk. Het weer, hier en daar wat regen, het kan ook mistig zijn. Morgen eerst bewolkt met in het noordoosten mogelijk nog wat regen. Vanuit het zuiden ook af en toe zon, het wordt 7 of 8 graden. In de avond gaat het vanuit het westen weer regenen. Ook maandag en dinsdag van tijd tot tijd regen. Met een graad of 11 is het dan bijzonder zacht. Dit was het NWS west Journaal.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZZF Them. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond. Modkapje heb je niet nodig tijdens de radio uitzending. Anderhalve meter afstand ook niet nodig, gewoon lekker dicht bij radio zitten. The Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot minuten 8 uur. Het, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws. De party update. Nou, uh, die uh, moeten we even laten vallen. Volgende maand weer ga ik je straks meer over vertellen. Dan hebben we weer een, uh, ja, een, een, een, ja, partyagenda. Is een beetje een groot woord, maar ik ga je er straks meer over vertellen. Natuurlijk, uh, The Nightwalk 10. En gewoon de heetste hits op de radio. Straks een het tweede uurtje DJ op met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ. Kelly. Als opening horen we Benny Royal, A Driving Home for Christmas. Ja, ik heb lopen zoeken naar een beetje een leuke kerstplaat. Ja, en die nieuwe plaat, het is net niet, de, het is of te langzaam, of het is uh, hardstyle. Nee, het is uh, Driving Home for Christmas. Een van mijn favoriete plaatjes uh, die uh, ooit gemaakt is. hebben uh. Zandvoort, onderweg zometeen. Maluma en the weekend met Hawaii, plek waar ik nog steeds naartoe wil. Ook Mariah Carey komt eraan en die heeft wel weer een kerstplaatje gemaakt. Alleen dan een nieuw kerstplaatje. Heb ze opgenomen samen met Ariane Grande en Jennifer Hudson? Maar eerst doe je Patrick Wayne en DJ 3J met Saturday of Vibes. from the Mariah Carey Fragrance Collection, Island Records and Elizabeth Arden present the Mariah Carey Christmas Spectacular. Now you are in for a wonderful treat this evening because she is here to sing her latest hit, Oh Santa. So ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the incredible, the incomparable, Miss Mariah Carey. Self in him to make me jealous. Si algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Voor het nummer Hawaii, alleen dan in een remix-versie. En daarvoor horen Mariah Carey, Ariana Grande en uh, Jennifer Hudson met Oh Santa. Nieuwe kerstmuziek op de radio. Ja, het was een verzoek, maar ik moet zeggen, die nieuwe muziek. Het is niet echt hier uh, Van Het. Maar deze plaat vond ik toch wel erg uh, gezellig. Mariah Carey, dacht dat ze niet meer kon zingen, maar blijkbaar heeft uh, eh, ze toch weer uh, waarschijnlijk zangles uh, genomen. Dus is het is weer goed gekomen. Snellen is bezig met opnames van een documentaire over zijn leven... en de Netflix heeft de rechten van het project genaamd Snell, zonder jas naar buiten gekocht... Zo meldt de streamingdienst de afgelopen woensdag. De top show het komt er lekker uit. De documentaire die in het voorjaar van 2021 volgend jaar dus in première gaat laten zien. Hoe snel binnen korte tijd is uitgegroeid tot een, uh, tot een van Nederlands populairste artiesten. Dan komt de lancering van zijn nieuwe album aan bod en wordt er een kijkje gegeven in zijn privéleven. En het afgelopen anderhalf jaar is ontzettend snel gegaan. En soms besef ik zelf niet eens goed wat we allemaal is overkomen. Zegt de 25-jarige rapper die eigenlijk uh, Lars Bos heet. We kennen hem allemaal natuurlijk als uh, Snelle. Dus uh, ja, hij brak door in 2019 hè, met het plaatje Reunie. En begin dit jaar scoorde hij samen met Davina, Mitchell, uh, Davina Michelle moet ik zeggen. Een nummer met 17 miljoen mensen. En uh, dit jaar was hij de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify. Dus uh, Snelle doet het aardig goed. Dus uh, eh, binnenkort uh, een documentaire van uh, Snel op Netflix. Dus uh, waarschijnlijk heb je het al wat. Wie heeft het niet Netflix? Hè? Of je hebt het wel op een illegale manier tegenwoordig dan kun je ook gewoon uh, IPTV streamen. Of je niks voor te... Nou ja, niet. ja kan ook gratis trouwens. Zien we hebben ze al voor muziek. Daarom zit jij in je radio gekluisterd. Zometeen Sepp Jr. Met You Got To. Maar eerst die Sam Veld. Samen met Elma. En de Digital To Farm Animals. Met Home Sweet Home. I've been a million different places. Don't know how I made it here. This seat is full of famous faces. Don't know what they're chasing. All oh, it hurts to say goodbye. Blijf.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 bedoeld, maar eigenlijk is het voor mensen met uh, ja, met uh, longen en of uh, COPD. Je kan zo'n kaartje kun je uitprinten bij uh, de overheid. En als je dat kaartje bij je hebt, dan uh, heb je vrijstelling. In ieder geval, als je het kaartje in je broekzak stopt, als je het geprint hebt, dan heb je minder kans op boetes natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk niet bedoeld bedoeling dat je er misbruik van maakt. Je moet natuurlijk last van je longen hebben. En dat heb ik wel, want uh, ja, ik rook, heb. Dus uh, het gaat binnenkort een korte keer fout. We worden muziek van uh, Ludo Lacoste met When You Were Down. En daarvoor hoort die muziek van Zet Jr. zijn laatste begin you got to. Test in de evenementenbranche. Die gaan uh, vanaf volgend jaar doorgang uh, krijgen. Zo heeft premier uh, Mark Rutte afgelopen dinsdagavond laten weten... tijdens een persconferentie over de corona, over het coronavirus. Het nieuws volgt op de oproep aan het kabinet die de evenementenbranche maandag deed. Omdat ze nog altijd met veel onduidelijkheden over de toekomst van de sector kampt. De branche vroeg aan het kabinet, de testevenementen in januari hoe dan ook te laten doorgaan. En eerder zei het kabinet dat dit pas kan als het risiconiveau is gezakt naar waakzaam. Maar uh, Rutte zei dinsdag dat deze eis is losgelaten. In januari worden beperkte schaal gerichte proeven met een beperkt aantal mensen georganiseerd in bijvoorbeeld theaters. En daarbij uh, worden meer bezoekers ontvangen dan momenteel is toegestaan. Zo kan de evenementenbranche volgens de premier achterkomen wat voor maatregelen nodig zijn om de evenementenindustrie op termijn op volle kracht te laten draaien. Ja, het is even spannend allemaal, maar uh, ja, het moet er toch van komen. Want, uh, ik bedoel, uh, genoeg evenementenbedrijven die op het randje van faillissement zit sommigen zijn zelfs uh, al naar een kloot, om het maar zo te zeggen. En uh, Ja, ik denk dat wij, uh, dat wij ook die feestjes missen. Het is, uh, het is allemaal een beetje, uh, een beetje soft allemaal. Het is uh, thuis home sweet home, maar uh, ja, uiteindelijk hangt er toch een beetje je strot uit om echt altijd maar thuis te zitten. Je wil graag naar de kroeg en die zijn ook allemaal dicht. Feestje, weinig kans, dus uh, wie weet gaat het allemaal goed komen volgende maand. Zie we hem antwoord? Terug naar de muziek op de radio. T-Mar Mark Markertjes, hoe heet die man? Uh, Elliot Williams, een doer. En uh, je hoort You Got the Love. Een nummer wat al uh, duizend keer is gecoverd. Luister maar. Yeah, yeah. house music. Yeah, that deep shit. They wanna express themselves right now, they need that space. So if you're fooling around with a dream,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 Ja, dat was muziek van Alayo Galo. Samen met Michelle Weeks met I'm Going Up. En daarvoor Dennis Quinn. Samen met Mr. V met Bouncing. En ik weet niet of je nog veel plan was om uh, eind van het jaar naar de top 2000 te gaan luisteren. Nou, dat hoeft niet meer, hè. Want uh, de nummer 1 is bekend. Het is niet meer Queen, maar uh, Danny Vera. Ja, het is... Uh, hè? Vorig jaar stond hij nog op 4 en dit jaar uh, komt hij op 1. En Queen uh, met Bohemian Rhapsody uh, stond 17 keer bovenaan in de eindlijst van de NPO Radio 2. En, uh, de Beth moest uh, de eerste plaats slechts 4 keer... Eerder afstaan. En uh, ja, dit jaar is het feest. Nieuwe nummer 1 dit voor uh, Danny Vera. Ja, of je het echt leuk vindt. Uh, hè, dat nummer Rollercoaster. Ik weet niks, maar ja, meningen zijn er over deeld, Maar Het is niet voor natuurlijk nummer 1. Hè. Alleen, uh, hè? Er zijn toch mensen die, uh, die er niet zo blij mee zijn. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Johnson Mitt, Deep Anti-Extended Mix. Op 9. Gene Ferris en ATC met RU. Op 8. Mauer met Set You Free. Tezamen met uh, Faber. Op 7. Black Child uit Italië met My Jam. Op 6 yes, Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Samen met Mark E. Bassi. Op 5 Boy George Jamie Jones en Hot Sins uh, 89 met Body Control. Op 4 Axe en Gorgon City met Alive. En op 3 John Smith. En onze eigen Gus uit uh, Nederland met uh, Thin Line. Extra nummer 1 plaatje. Op nummer 2 Armand van Helden. Samen met Chris Lake met The Answer. Is uh, ook samen met Arthur Baker. En deze week een nieuw nummer 1 in de Nightwalk, 10. Vintage Culture en Elise Lacroix but it is what it is. Je hoort hem nu hier op CFFM's antwoord in de Nightwalk. Vintage Culture featuring Elise Lacroix but it is what it is. this I'm En snijden. Ja, dat was Cubico met l o v -E, oftewel love. En daarvoor late replies met hold up. En tot zover ook eerste uurtje van de night, ook Niet gezeurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mausel met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. Dus uh, genoeg uh, reden om te blijven luisteren. Onderwijs zometeen nog uh, David Kino met Set Me Free... Maar hier zie ik Kevin McKay en Milos Bezovic met Work It. Ik zeg het tot zometeen na de break.